2.5. Meer mobiliteit en minder auto's Nijmegen loopt voorop in het verduurzamen van de mobiliteit in de stad. Alle bussen in de stad rijden op groen gas. We hebben een indrukwekkend netwerk van snelle fietspaden... ...wat ons onder andere de titel Fietsstad 2016 opleverde. In de binnenstad wordt meer ruimte gecreëerd voor voetgangers en fietsers. Ondertussen groeit het autoverkeer verder, maar de stad groeit niet mee. GroenLinks wil geen dagelijks files in de stad... Om die reden verleiden we automobilisten die korte ritjes maken om voor een ander vervoermiddel te kiezen. Ook maken we de wegen in de stad rustiger en veiliger. Verkeer dient zoveel mogelijk de snelweg of de S100 te gebruiken. In de stad zelf krijgt bestemmingsverkeer voorrang op doorgaand verkeer en de inrichting van de straten moet daarbij aansluiten. We gunnen de omwonenden van de Graafseweg een beter leefmilieu. Onze actiepunten 1. Lopen en fietsen moet aantrekkelijker en comfortabeler zijn dan autorijden in de stad. Fiets- en looproutes worden verbeterd, waardoor ze veiliger en mooier worden. 2. Bij de eerstvolgende aanbesteding van het openbaar vervoer kiest Nijmegen voor zero-emissie openbaar vervoer. 3. Geen grote bussen meer door de Burgstraat en daarmee ruimte om deze statige straat smaakvoller, gezelliger en groener in te richten. De binnenstad blijft voor iedereen goed bereikbaar met de bus. 4. Het aantal fietsparkeerplaatsen in de openbare ruimte wordt uitgebreid, niet alleen in de binnenstad, maar ook in woonwijken. 5. De gemeente stimuleert auto- en fietsdeelsystemen. 6. De Graafse weg wordt ingericht als lokale weg voor bestemmingsverkeer. Dat leidt tot schonere lucht, lagere snelheid van het verkeer en meer verkeersveiligheid. 7. De Prins Mauritsingel verdient een betere en met name groenere inrichting. Er worden maatregelen genomen zodat automobilisten zich beter aan de maximale snelheid houden. 8. Nijmegen blijft zich inzetten voor snellere en comfortabelere fiets- en OV-verbindingen naar Duitsland. We onderzoeken de OV-verbinding tussen Nijmegen en Kleven, met minimaal tussenstops in Groesbeek, Kranenburg en donsbruggen Nutterden, en de mogelijkheid om op deze verbinding nieuwe, innovatieve en bij voorkeur energie-neutrale voertuigen in te zetten. 9. Bij grote concerten, evenementen en festivals komen er goede regelingen om bezoekers zoveel mogelijk met het OV te laten komen. Zoals bij de Zevenheuvelenloop en de Mariekenloop al jaren gebeurt. Dat vermindert de verkeersdrukken op de stad en verbetert de luchtkwaliteit. 10. We gaan opnieuw de discussie aan met de gemeente Bergendal om de Ooysebandeek zeven dagen per week prettig fiets- en beloopbaar te maken. Wat hebben we bereikt? Er kwam meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de binnenstad. De Waalkade krijgt een groenere uitstraling zonder doorgaand autoverkeer. Nijmegen kent een succesvol fietsbeleid. Er is 50 kilometer snelfietspad aangelegd en er staat nog 30 kilometer gepland. In 2016 was Nijmegen fietsstad van Nederland. De op- en afgangen van de Waalbrug en Snelbinder zijn verbeterd voor fietsers. De stations Nijmegen en station Nijmegen-Heijendaal worden verbeterd. Het benodigde geld is hiervoor beschikbaar. Het eerste deel van de Graafseweg, de Tweede Oude Heeselaan, de Daalseweg, de Sotermaker-De Bruineweg, de Oude Molenweg en het zuidelijk deel van de Weg zijn aangepakt en verkeersveiliger gemaakt. En tenslotte, door samenwerking met alle betrokken onderwijspartijen wordt de Campus Heiendaal beter bereikbaar.